11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Leden van corporatie Laatste Wil... kunnen voorlopig toch het zelfmoordmiddel niet bestellen... via de organisatie. Rond de 1100 leden hadden zich aangemeld voor een bijeenkomst... waar ze het poeder samen zouden kunnen kopen. Maar die bijeenkomst gaat toch niet door. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de opdracht van het Openbaar Ministerie... dat alle activiteiten gestaakt moeten worden. Een woordvoerster van Laatste Wil zei in Nieuwsuur... dat ze het bizar vindt dat de corporatie... als criminele organisatie wordt weggezet. Het OM is een gerechtelijk onderzoek gestart. Maandag is er nog eerst een gesprek tussen Laatste Wil en het OM. China zegt in een reactie op de Amerikaanse importheffing... van Chinese producten niet terug te duizen voor een handelsoorlog. Het land zegt de eigen belangen te verdedigen... met alle noodzakelijke maatregelen. Wat die maatregelen zijn, is nog niet bekend. Het is een reactie op de importheffing van zo'n 60 miljard dollar. President Trump wil daarmee de in zijn ogen... oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken...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 De Britse agent die omwel raakte na de aanslag met zenuwgas... op een Russische dubbelagent in Salisbury... is uit het ziekenhuis ontslagen. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. De Russische dubbelspion en zijn dochter... liggen nog wel steeds in het ziekenhuis. Of ze ooit helemaal zullen herstellen, is nog niet duidelijk. En bijna 200 mensen hebben aangifte gedaan tegen D66-leider Pechtold... omdat hij een appartement dat hij heeft gekregen... niet heeft gemeld in het geschenkregister van de Tweede Kamer... En vermoedelijk is er een verband met een kant-en-klare aangifte tegen Pechtold die op internet circuleert. Het OM bestudeert alle aangiftes. Het weer nog bewolkt met hier en daar wat motregen. Lokaal is er kans op een mistbank. De temperatuur daalt vannacht naar 2 tot 4 graden. Morgenochtend eerst bewolkt, maar later ook kans op zon. Aan zee kan het dan licht gaan regenen. Het wordt een graad of 9. Het weekend wordt wisselvallig... met temperaturen tussen de 9 en de 12 graden.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Koen Verbraak. De NTR maakte vandaag bekend dat zich nog geen enkele gemeente heeft gemeld... voor de landelijke intocht van Sinterklaas. De omroep is wel voorzichtig aan het polsen... maar er is bij de gemeente nauwelijks enthousiasme voor de Sint. En je voelt dan alles, dit komt niet goed. Voor het eerst in dik 60 jaar gaat het voor de goedheiligman straks onherroepelijk uitdraaien... op een geheime nachtelijke luchtdropping. Goedenavond, welkom bij Het Oog. En ik geef u meteen drie goede redenen om tot 12 uur te blijven luisteren. Wist u dat bepaalde geluiden sommige mensen tot blinde haat kunnen aanzetten? Misofonie heet dat. Ik praat er straks over met iemand die eraan leidt en met een psychiater die misofonie behandelt. En had u wel eens gehoord van het Schoonmakersparlement? Dat is een club die is opgericht om de arbeidsomstandigheden... van schoonmakers te verbeteren. Journalist Leon Verdonschot volgt drie schoonmakers... en maakte daar een mooie film over. Ik praat straks met hem. En we hebben live muziek van Her Majesty... met een tribute aan Crosby, Stiltz, Nash en Young. Maar eerst het nieuws van... Donderdag 22 maart. Dan heeft u misschien vragen over de eh, bericht uit Amerika... over de staal- en aluminiumtarieven. Daar ga ik nu niks over zeggen. We hebben afgesproken daar allemaal niks over te zeggen. Het is nog niet helemaal zeker, maar het ziet er voorlopig naar uit... dat Amerika geen import gaat heffen op Europees staal. De directeur van Tata Steel is alvast blij... en gebruikt de enige juiste terminologie. Dit is een ijzersterke beslissing. Het is een ijzersterk resultaat. De Tata-directeur rekende eerder uit hoeveel verlies een bedrijf zou leiden bij een handelsoorlog. Nou, wij hebben een omzet van 500 miljoen naar Amerika. We zouden 25 moeten betalen of de klanten. Nou, Dat betekent 125 miljoen. En voor iedereen die slecht is in rekenen, volgt nu de samenvatting. En dat is heel veel geld. De lokale partijen zijn de grote winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals bijvoorbeeld Groep de Mos in Den Haag. Lijsttrekker De Mos weet waarom landelijke partijen minder populair zijn. Geert Wilders komt deze de vier jaar een hondje aan op Loosduinen. Uh, Primke Mark Rutte die komt wat luchtballonnen oplaten. Ja, daar wil je de kiezer niet mee. De Mos klinkt overigens niet altijd zo schor. Ik heb op de valreep heel veel kiezers moeten overtuigen... om de te <tie> <lachen stellen. tie> De lijsttrekker wil nu graag een coalitie vormen. In Nederland uh, is het model zo dat je uh, moet besturen met meerdere partijen. Uh, en dan moet je water bij de wijn doen, maar dat groep de moswijntje. moet een lekker wijntje worden natuurlijk. D66 verloor fors. Partijleider Pechtold zag de bui al hangen. En het leek alsof hij daarom vast een one-liner had ingestudeerd. We hadden vaak goud, maar we hebben in heel veel gemeenten nu zilver. En die tekst beviel Pechtot kennelijk zo goed... dat hij hem vandaag weer gebruikte. Dat zei ik gisteravond ook. Wilden We het goud behouden, maar uh, het zilver is op heel veel plekken bereikt. Een verslaggever van RTL vond deze beeldspraak maar onzin. Maar u bent toch gewoon een verliezer? Ja, absoluut. In de Tweede Kamer probeerde vandaag iemand zich op te hangen. Dat gebeurde tijdens een betoog van Kamerlid Arno Rutte. Dat ondernemers in staat worden gesteld om vooraf te laten toetsen door een overheidsinstantie of de persoon. Arno Rutte blikt terug. We dachten dat iemand over de balustrade viel. Maar uh, waarschijnlijk was het een, nou, dat niet eens waarschijnlijk, het was een zelfmoordpoging. Uh, je schrik je wild. De man heeft het overleefd. Veel kamerleden waren aangeslagen, vertelde voorzitter Ariep. Natuurlijk is het, het heeft het een impact als, als zoiets gebeurt. Dus daar kom ik net ook vandaan. Maar het gaat goed, gelukkig. En tot slot iets heel anders. Precies twintig jaar geleden werd de laatste aflevering van Van Cote en de Bier uitgezonden. En dat vinden wij nog altijd jammer. Wij zijn eigenlijk twee moderne Robin Hooden. Ik wil één ik wil bonbon die hart, Meteen kouwen in de mond nemen. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Nou, ik heb daar niet ongevraagd, Laat eens die viezigheid voor zich houden. Koffie? kok. En wanneer heer in Jeunen, beste. Bist het oe hier dus. Maar het wordt genoemd. Ja, zit in de race. Maar ik heb geen lekkere taal van een meid, want daar ben ik voor behandeld. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen. Dag. Oh. Dag, dag. En de krant van morgen is alvast voor u gelezen, samengevat en op papier gezet door Ewout De Jong. Het EFD heeft onderzoek gedaan naar de zogeheten loonkloof. Het verschil in beloning tussen de topman of vrouw bij een groot bedrijf en de gemiddelde werknemer.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 Maar de beloning van de top is de afgelopen decennia... veel harder gestegen dan die van de doorsnee werknemer. Het kan ook anders. De kleinste loonsverschillen zijn er bij ABN AMRO, Fugro en Fopak. Daar verdient de CEO 9 tot 21 keer het gemiddelde salaris. Een kwart van alle huizen in Nederland... moet uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. Dat staat in trouw. Die 2 miljoen huizen krijgen isolatie, warmtepompen... of een aansluiting op een duurzaam warmtenet... Die opdracht heeft Diederik Samson meegekregen van het kabinet. Hij is een van de vijf onderhandelaars die het voor elkaar moet gaan krijgen. Over de afschaffing van aardgas is volgens hem nauwelijks discussie. De fossiele energiebron moet in de ban om de CO2-uitstoot te beperken. Bovendien is het ook nodig om de aardbeving in Groningen tegen te gaan. In 2050 moet zo'n beetje elke woning aardgasvrij zijn. Bloemendaal wacht een hete zomer, is te lezen in De Telegraaf. Volgens de krant is er momenteel een veldslag gaande... waarin uitbaters van feestpaviljoens en de gemeente elkaar bevechten... over regels die de rust en orde moeten herstellen... De gemeente wil af van de massale danceparties op het strand in Bloemendaal. Vorig jaar waren dat er maar liefst 150. De gemeente Bloemendaal wil het aantal strandfeesten beperken tot 24. Maar heeft volgens de rechten veel te veel haast gemaakt met strengere regels. En nu komt er een overgangsregeling. Maar niet alle horeca-ondernemers willen daar mee meedoen. Het is dus nog de vraag of de komende zomer emmen en schepjes overheersen in Bloemendaal. Of dat de dancebeats de meeuwen weer gaan overstemmen. Wie persoonlijke aandacht wil van een loodgieter moet voor een vrouw kiezen. Die bewering staat in de Volkskrant die een vrouwelijke loodgieter sprak. Het artikel begint met een paar stevige vooroordelen. Loodgieter is nog een typisch mannenberoep. Terwijl het vak voor vrouwen aantrekkelijk wordt... er moeten steeds meer digitale systemen worden geïnstalleerd. En daarbij zijn communicatieve vaardigheden belangrijk. Vrouwen zijn daar beter in dan mannen, schrijft de krant. De geïnterviewde loodgieter met haar eigen bedrijf, de loodgietster, merkte weinig van vooroordelen. Hooguit een op de duizend klanten twijfelt aan haar vakbekwaamheid. Tot ze de klus heeft geklaard natuurlijk, want ze is gewoon goed in haar vak. Dat ze vrouw is heeft op zich wel een voordeel, want ze valt nog steeds op tussen al haar mannelijke collega's. Het aantal vrouwelijke collega's neemt wel heel langzaam toe. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En ik vertel u al, we hebben vanavond live muziek voor. Koninklijk bezoek zelfs in de studio, want de band heet Her Majesty. Ik begroet Diederik Nomden, Dirk Schreuders, Bauke Bakker, Jelle Paulusma en Bertolf Lentik. Goedenavond, heren. Goedenavond. Bertolf, jij bent de zanger. Hè? Ik mag Her Majesty een coverband noemen, want jullie spelen nummers van Crosby Stills, Nash en Young. Wat maakt hun muziek zo tijdloos dat je hem nog steeds kunt spelen? Nou, ten eerste de, de songs, die zijn gewoon ijzersterk. Uh, vooral in, in een bepaalde periode. Zo tussen 70 en 74 uh, zijn ze op een top qua uh, songwriting. En, en ik denk de meerstemmigheid en, en de unieke manier waarop uh, uh, vier karakters en eigenlijk gewoon vier solo artiesten bij elkaar kwamen en iets gedurende een hele korte periode iets unieks maakt dan met z'n vieren. Ja, jullie hebben al het nummer déjà vu gedaan, hè? Hebben jullie nu weer een specifiek album uitgekozen? Eh, eh, nee, deze keer niet. Ons nieuwe programma heet America's Express en daarin spelen we eigenlijk eh, het allerbeste van, van, eh, van de heren, ook solo en ook in verschillende combinaties want bijvoorbeeld Crosby en Nash hebben ook samen platen gemaakt en Young en Steals en dus we pakken eigenlijk alles zo'n beetje. Ja. En, en wat gaan we horen? nu? We gaan nu een liedje eh, doen wat, waar ze wel alle vier op meezingen, eh, maar een liedje wat eigenlijk op een solo album van Neil Young is teruggekomen op zijn plaat Zuma en dat heet Through My Sills. into paradise I I'm Majesty En straks spelen ze gelukkig nog een nummer. Er waren veel winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. GroenLinks, Denk en nog veel meer partijen. Maar de grote winnaars waren onmiskenbaar de lokale partijen. Verslaggever Wilkom Boom in Den Haag. Hoe groot is dat succes van die lokale partijen? Het is heel groot. Voor de derde achtereenvolgende keer zijn ze echt verreweg de grootste. In 2010 haalden ze 24 procent bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar later ruim 27 en nu ruim 32. Nou, even één vergelijking. Het CDA is nu met ruim 13 de grootste landelijke partij... in de gemeenteraad, dus het is echt een enorm verschil... en dat tekent het succes van die lokale partijen. Ja, en ze zijn nu dus ook echt doorgebroken in de grote steden, hè? Ja, absoluut. Uh, lang geleden was het vooral een, een fenomeen... van kleinere gemeenten met partijen als gemeentebelangen. Maar de lokale partijen zitten nu vrijwel overal. Besturen ook heel vaak mee. Leefbaar Rotterdam is natuurlijk een bekend voorbeeld. Die partij heeft de afgelopen jaren ook meebestuurd. Daarmee echt niet alleen maar vrienden gemaakt. Toch zijn ze weer de grootste partij. En raadslid Ronald Buit van die partij is dan ook echt zo trots als een pauw. In de droomuitslag. We gingen van 14 naar 11... Maar dat is echt uh, ja, boven verwachting. Het speelveld vergeleken met vier jaar geleden in Rotterdam was echt compleet anders. 50 plus een directe concurrent van ons mee. de deed mee. Uh, mee. Laten we niet vergeten, de VVD stond vier jaar geleden rond de campagne rond de 19 zetels en nu rond de 30. En dat zijn de landelijke stemmers uh, die lokaal op stemmen. Dus onder die condities en vier jaar bestuurd met D66 samen, wat niet een echt een logische combinatie leek... Ja. is dat uh, ja, echt uitzonderlijk goed. Dus. Hier ja, staat een supertevreden man. Ja, een supertevreden man uit Rotterdam. En ook in Den Haag een supertevreden man. Uh, Richard de Mos van de Groep de Mos, oud-PVV-Kamerlid. Haalde negen zetels, is daarmee ook de grootste partij geworden. Nou, in Tilburg zijn de lokalen de grootste. In Enschede, in Venlo, in Deventer, in Hilversum. In heel veel gemeenten, ook in heel veel steden. Dus ze doen het echt uh, overal goed. Ja, en Wilco, wat is het geheim eigenlijk van hun succes? Daar zijn natuurlijk verschillende verklaringen voor. Uh, een, een gebrek aan vertrouwen in de landelijke partijen speelt een rol. Uh, lokale partijen zijn vaak minder ideologisch, pragmatischer. Uh, de voormannen en vrouwen zijn in hun gemeente ook vaak bekender. Dat helpt. En ze zijn sterker gefocust op lokale onderwerpen. Bijvoorbeeld een, een gemeentelijke herindeling. Een zwembad dat open of dicht moet. Of een rondweg waar die moet komen te liggen. Uh, onderwerpen die dus de inwoners van, van zo'n gemeente direct... En misschien is het ook wel zo simpel als Richard de Mos zegt, de grote winnaar in Den Haag. Nou ja, wat ik zeg, dat dus is echt luisteren naar de mensen uh, en de problemen van mensen serieus nemen. Maar ook uh, leuke ideeën van mensen overnemen. En kunnen, mensen hebben niet alleen maar klachten. Er zijn ook vaak tips en suggesties van, joh, dat is een leuk idee en dan melden ze dat bij ons. Ja, dan zien heel veel mensen dat we die ideeën oppakken. En dat kan van een hondenuitlaatsplaats zijn tot, uh, tot aan uh, grotere dingen. En dat, is, uh, dat vinden mensen leuk. We hebben in iedere wijk uh, wijkvertegenwoordigers, stadsdeelvoorzitters... die die wijken ingaan, oren en ogen zijn. En we hebben in iedere fractievergadering de afgelopen vier jaar het kopje burgerij... waar alle mails die uh, in de week zijn binnengekomen uh, worden behandeld. En het zijn weleens lange fractievergaderingen. Ja, het gaat wel ten koste van je eigen stem, hè, zo te horen. Wil ja, ik er ook. is daar uitgebreid uh, feestgevierd in <laughs> Den Haag, ja. mag je vaststellen. Ja. Wat betekent dit eigenlijk voor de landelijke partijen? Ja, meer dan ooit moeten die hun macht in de gemeente gaan delen met lokale partijen. Kunnen ze daar niet meer alleen de dienst uitmaken. En het betekent ook dat hun machtsbasis kleiner wordt. En een effect is dat, dat het reservoir krimpt... waar die landelijke partijen hun talenten in zoeken voor de landelijke politiek. He, veel landelijke politici hebben wortels in de gemeente. aantal ministers en staatssecretaris... In het huidige kabinet is bijvoorbeeld eerder wethouder of raadslid geweest. Nou, naarmate het aantal raadsleden en wethouders afneemt, wordt de groep politieke talenten voor Den Haag dus steeds kleiner. Ja, Wilco Boom, dankjewel. Ik praat door over de gemeenteraadsverkiezingen met onze vaste Kamerleden Farid Azarkan van Denk. Goedenavond. Eh, goedenavond, Catalijne Buitenweg van GroenLinks. Ook nee. hier in de studio. En in de studio in Leiden, Jan Paternotte van D66. Wilco Boom signaleert de flinke zegen van die lokale partijen. Meneer Paternotte, hoe verklaart u? Dat succes van die partijen? Ja, ik denk dat uh, dat op dat heel veel plekken inderdaad. Uh, welke boom terecht aangeeft, de lokale partijen die zoeken lokale thema's op. En je zag in deze campagne dat het heel vaak uh, dat landelijke thema's heel dominant waren. Um, en ik merkte dat ook op straat, dat heel veel mensen zeiden: Ja, maar waarom hoor ik nou niet uh, hoe we hier in de stad gaan zorgen dat er genoeg huizen zijn of dat uh, de zorg beter georganiseerd wordt? Mm -hmm. Dus lokale partijen die, die richten zich, denk ik, beter op die lokale thema's. En het beeld is dat de landelijke partijen met landelijke politiek bezig zijn, omdat de, ja, de journalisten in Den Haag natuurlijk veel meer uh, verslaan van wat de landelijke partijen doen dan wat de landelijke partijen lokaal doen. Ja, mevrouw Buitenweg, hebt u er zelf ook keihard aan getrokken tijdens deze campagne? Of hebt u toch wel overgelaten aan de lokale kandidaat van uw partij? Nou zelf uh, heb ik vooral campagne gevoerd tegen het referendum. Dat was uh, mijn taak, zeg maar. Vond u belangrijker dan de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, we hebben gewoon een aantal uh, zaken afgesproken... dat uh, Jesse Klaver heeft natuurlijk campagne gevoerd. Alle Kamerleden die zijn echt naar heel veel gemeentes gegaan... om daar deur tot deur te gaan. Maar dat doen we eigenlijk al sinds de vorige verkiezingen zijn we daarmee door blijven gaan... om in het gesprek te zijn met mensen. Want ik denk dat het daarom gaat dat je niet alleen maar zelf thema's bedenkt... en die uitrolt, eigenlijk ook wat de mos zijn, maar dat je ook kijkt naar hè, waar komen mensen zelf mee? Wat voor ideeën hebben zij? Dus dat doen we eigenlijk al, uh, al, al maandenlang. En onze Kamerleden, ja, dat is... Uh, dat zijn wel de mensen die dan ook bijvoorbeeld op zaterdag meegaan naar Almere, naar Renkum of waar dan ook, om mee te gaan uh, van deur tot deur. Dat is eerlijk gezegd heel erg leuk om te doen. Ja. Soms ben je wel tien minuten uh, aan het praten aan één deur, dus het is niet zo alsof je honderden deuren afwerkt nee, op, dat, een, op, een, op een dat middag. zet weinig zoden aan de dijk dan. Nee, het zet eigenlijk heel veel zoden aan de dijk, um, want uh, je haalt gewoon heel erg veel op. Het zijn hele leuke gesprekken, het is zelf erg stimulerend ook voor je eigen werk. En natuurlijk is het ook zo, zo uh -huh. dat mensen dat natuurlijk... ook wel aan elkaar doorvertellen. En het grappige is als mensen aan de deur eerst met je staan... en als je aanvankelijk vraagt, van nou wat houdt u dan bezig... dan ja, zijn mensen eerst een beetje afhoudend... van wat moet deze mevrouw aan de deur. Uh -huh. um, maar eigenlijk op het moment dat ze al even aan het nadenken zijn... komt er daarna een enorme brei aan onderwerpen... wat ze uh -huh. eigenlijk met je willen delen. En dat is wel echt leuk uh -huh. en leerzaam. Meneer kan uw partij Denk heeft gisteren gewonnen. Hè? Zeker. Hoe, hoe, hoe verklaart u uw succes? Nou, kijk, wat wij eh, gedaan hebben eh, anderhalf jaar geleden een soort 20-jarenplan gemaakt. En eh, we zijn begonnen met de Tweede Kamerverkiezing met drie zetels. Mm. En vervolgens zijn we eigenlijk daarop gaan voortborduren. Dus wat we gezien hebben is dat daar al campagneteams actief waren in ongeveer 30 steden. Daarvan hebben wij gezegd, als die als groep een mooie diverse afspiegeling heeft daarnaast in staat zijn om met elkaar lokaal campagne te gaan voeren... en een kleine organisatie te vormen. En wat we gezegd hebben is, we hebben zicht hebben op twee zetels. Die hebben zich gepresenteerd. Uh, we hebben een kandidaatstellingscommissie ingesteld... Mm -hmm. hè, voor een deel buiten de mensen van DENK. Ja. Die hebben geadviseerd, die hebben alle kandidaten gesproken. We hebben iedereen gescreend, hè, voor zover wij dat kunnen... via Google uh, kijken wat mensen online hebben gezet... maar ja. ook welke opleiding, welke ervaring ja. hebben ze zijn ze in staat om een verhaal te houden. Dus we hebben het heel erg georganiseerd. En uiteindelijk zijn dit de steden... Uh, in dit geval veertien stuks die over zijn gebleven. Die hebben wij met z'n drieën verdeeld. Wij hebben dat verder uh, gecoacht. Het is het lokale team wat het oppakt. Dus die hebben de debatten ja. gevoerd. En, en wat ge... zei u dan bijvoorbeeld tegen ze? Nou ja, kijk, wat, wat, wat mijn punt was, is dat ze, uh, en dat zegt ook eigenlijk uh, de Mos... is je moet wel herkenbare politiek bedrijven. Uiteindelijk is wat, wat, wat ik uh, meegekregen heb... is dat mensen uh, herkenbare politici willen hebben... waar ze ook heel dicht tegenaan staan. En je ziet dat dat voor die lokale partijen echt betekent... dat ze die herkenning hebben. Dit zijn echt serieuze politici die lokaal in staat zijn... om de mensen dicht tegen zich aan te krijgen. Mm -hmm. Omdat ze er vertrouwen in hebben. En als ik zeg maar één ding wat van gisteren meekrijg... dan is dat dat eigenlijk de kiezer heeft gezegd... je moet me wel serieus nemen. Dus ja. je ziet dat D66 verliest... omdat ze de kiezer niet serieus nemen. Ze verkwanselen hun idealen. Je ziet dat uh, in dit geval de PVV weliswaar meer zetels heeft... maar toch uiteindelijk teleurstellend. En dat komt omdat ze de kiezer niet serieus nemen. Te veel schandalen, te veel slechte kandidaten. Mevrouw Buitenweg, uh, in, uh, in, in grote steden, Amsterdam en, en Utrecht... heeft GroenLinks het heel goed gedaan. Was dat wat u wel ongeveer dacht dat zou gebeuren? Of heeft dat toch uw verwachting overtroffen... Het is ook wel goed om te zeggen dat het ook niet alleen de grote steden zijn. Want ik zag ook al op de voorpagina van de Volkskrant... dat het geloof ik de bakfietssteden ja, waren. Maar precies. ik Renkum of Helmond. Daar zijn, is GroenLinks ook de grootste. En dat is niet gelijk een bakfietsstad. Be betrekkelijk weinig bakfietsen daar. Ja, maar ik vroeg Leijvegen. of het uw verwachting overtrof. Een klein beetje wel, ja? in alle eerlijkheid. Ja, het was natuurlijk, werd natuurlijk steeds gezien als een nek-a-nek-race. Um, ik denk... Ik denk eigenlijk wat er gebeurd is ook in de afgelopen campagne... is dat er heel veel focus is geweest door bepaalde partijen... op identiteitspolitiek. Terwijl burgers zich eigenlijk gewoon veel meer druk maken... over zaken als duurzaamheid, mm. wonen. Eh, en dat, eh, nou, we dachten... Ja, we, zijn, we hebben ons daar laten verrassen. Denk ik. Kijk, wij zijn van GroenLinks ook heel erg voor juist voor die thema's als duurzaamheid en woning. Ja. En ik denk dat dat zich heeft uitbetaald. Terwijl in de campagne aanvankelijk dachten we dat het veel meer een nek-en-nek nek race zou worden ja. met deze. Maakt dat in Amsterdam ook de kansen groter dat iemand van jullie partij de nieuwe burgemeester wordt? Bijvoorbeeld Femke Halsema? Nou, volgens mij is dat, uh, staat dat er gewoon los van. Ja. Het is, dat is echt aan de gemeenteraad om daar een keuze in te maken. Dat is niet automatisch uh, nee. uh, de keuze van de, uh, van de grootste nee. partij. Nee. Meneer Paternotte, hoe denkt u daarover? Over het burgemeesterschap? Ja, ja ik kom uit ook Amsterdam. Ik zat ja. in de gemeenteraad toen Eberhard van der Laan burgemeester is geworden. En dat was ook tijdens uh, een formatie van een nieuw stadsbestuur. Aha. En dat liep echt helemaal los van elkaar. Ja. Ja. Dus ja, dat staat echt los van welke partij op het moment de grootste is. Ja. Uw partij D66 is er een beetje op achteruit gegaan. Hè? Komt dat ook door jullie deelname aan het kabinet, denkt u? Nee, ik denk dat... Uh, kijk, wij zijn, we zijn er ook realistisch in. We hebben vier jaar geleden het fantastisch goed gedaan. Negen verkiezingen op rij gewonnen. En we hebben nu inderdaad uh, wat ingeleverd. Uh, felicitaties aan GroenLinks. Zijn uh, denk ik ook op zijn plaats. Uh, maar het is voor uh, de meeste D66-gemeenten... nog altijd de één- na beste of twee-naar-beste uitslag ooit. En we zitten in een hele goede positie... om in al die steden ook weer mee te gaan doen. Dat ja. willen we graag doen. Mm -hmm. je... Want we willen bijdragen aan uh, meer duurzaamheid. En, ja. uh, inderdaad, de thema's die wij belangrijk vinden. Voor buitenweg? Nou, ik vraag me af, Jan... Zou het zo kunnen zijn, jullie, jullie hebben ook heel erg de, de confrontatie gezocht, ook met, uh, met Forum voor Democratie, juist dus ook in die identiteitspolitiek. Terwijl je zelf ook zei van ja, uiteindelijk kwam ik op straat en ontdekte ik dat, dat inderdaad bijvoorbeeld wonen uh, en, en duurzaamheid eigenlijk belangrijkere thema's waren. Wat, en oh. Waarvan jij zegt, van nou, dat is ook waarom de lokalen uh, hebben gewonnen. Is dat, niet, is dat niet dat dat er ook mee te maken heeft dat mensen zeiden van ja, uiteindelijk is, nou, die, nee. is die juiste identiteitspolitiek, het, het, het, waardoor toch ook groepen tegen elkaar opgezet worden, is niet. Uh, wat we willen. Ja, ik ben het helemaal een beetje eens... dat groepen daar tegen elkaar opgezet worden. Maar ik ben in Rotterdam uh, bij veel ondernemers langs geweest. Uh, Rotterdam is waar Leefbaar, die aan Thierry Baudet verbonden zijn... heeft gezegd, het wordt tijd voor de, voor de Nederlandse groenteman... De, de Marokkaanse slager, de uh, Turkse hallo-belwinkels... Die, uh, die willen we weg hebben. Um, en dat was, dat was zo'n ja, felle campagne inderdaad... Dat je, dat je ook ondernemers tegenkwam die zeiden, moet ik dan weg... En dat ik Met. me dan voorstel, je zou maar zo'n Marokkaanse jongen zijn... die de winkel van zijn vader beoogt en, ja, en dan te horen krijgt... voor u nou, is geen plek meer. Ik vind dit, dat, dat, terecht, ja, je punt, kunt zeggen denk, duurzaamheid wonen, hartstikke belangrijk... maar hier je, gaat het echt ook om. Ja. Ja, ja, ja, absoluut je, je, gaat het ook om. Je ziet dat, uh, dat inderdaad uh, de thema's uh, sociale huur... voor mensen heel belangrijk zijn. Het is gewoon onbetaalbaar hè? Om, om nog een woning in, in Amsterdam te krijgen. Je moet 12, 13, 14 jaar wachten. Um, maar er is wel iets wat mij intrigeert. Want wat je ziet is dat um, D66, als het gaat zeg maar om die rechte rug... die kiest er in Rotterdam voor om uh, vier jaar lang... die keiharde retoriek van leefbaar te steunen. He, dus Joost Eertmans heeft volgens mij in 2014 gewonnen... met uh, het zich afzetten tegen Polen in mm -hmm. de tijd. Dus het ging echt tegen de Polen. Nu kiest hij zich. En nu zegt hij eigenlijk was de leus. Koop niet bij de, bij de halalslager. Die is niet meer welkom. Daar moet een ander komen. Daar ging het de hele tijd over. Mm -hmm. um, en wat ik zo bijzonder vind. Is dat D66 daarin eigenlijk ook wel, wel erg aan het glibberen is. Zegt van ja wij doen, ja, wij doen nee. nu ineens. Nee maar mag wacht je even Jan. Nee maar Jan je mag zeker zo reageren. Maar je zegt, je zegt dus. Ja. We doen vier jaar zaken met leefbaar. En vervolgens uh, zeg je vlak daarvoor, zegt jullie, jullie uh, Said Kasmi... de lijsttrekker zegt van nou, dit, dit is zo belachelijk wat, wat Leefbaar doet. Die, die doet nou samen met Forum, trekt samen op. Daar moeten ze afstand van nemen. Ja. En nou ja. horen ik vandaag toch dat er, er wordt wel bewogen bij jullie... om toch weer samen te gaan regeren met Leefbaar. Ik wat is de reactie van meneer Patronot te Ik ben heel benieuwd. Nee, Leefbaar Rotterdam heeft uh, zich pas uh, uh, kort geleden verbonden aan uh, Thierry Baudet... en het hele plan om te zeggen het wordt tijd voor, voor, de, voor de Nederlandse groenteman... en dat hij beleid wilde voeren op afkomst... of je wel of niet een winkel mag hebben... of dat je een winkel mag doorzetten. Dat is echt iets van, van pas net. Want Leefbaar was eerder gewoon de Rotterdamse Volkspartij... die niet voor niet zich ook nooit met de PVV had verbonden... met Wilders. Uh, en die inderdaad wel ja natuurlijk een andere, ander karakter heeft dan D66... maar heel veel steun onder die Rotterdammers had. Maar, maar hoor ik uh, je nou zeggen, dat het, hoor dat ik nou zeggen Jan... dat zolang ze geen afstand nemen... zolang uh, Leefbaar in dit geval Joost Eerdmans, Leefbaar, niet zegt... wij nemen afstand van, uh, van Thierry Baudet en we stoppen met identiteitspolitiek... zolang ze dat niet gedaan hebben. Doen jullie geen zaak? Ga je niet in een college zitten met ze in Rotterdam? Ja, volgens mij hebben we dat heel duidelijk, uh, hebben we dat heel duidelijk gezegd. Uh, kijk, ik, kan, ik kan niet voor de mensen in Rotterdam spraken... maar ik heb Saïd Kasmi en Alexander Pechtel duidelijk horen zeggen... Uh, dat dit soort plannen, zoals uh, inderdaad gaan zeggen... de Marokkaanse groenteman, daar, uh, daar hebben ze nu klaar mee. Het wordt tijd voor de voor Nederlandse winkels. Ja. ja, dat soort ranzigheid, dat moet van tafel. Ja. Maar als ik kan, ik wil u toch even iets, iets vragen over, ja. over Denk. Want ja. jullie gaan nu voor het eerst meebesturen. Ja. Is dat ook echt jullie voornemen? Of zegt u nou, laten we even rustig aandoen en eerst dat handwerk onder de knie krijgen? Nee, wij, wij willen het allebei. Uh, wat je ziet is dat we natuurlijk in de, in de Kamer... Uh, vrijwel alle begrotingsbehandelingen hebben gedaan. Hè? 85 plenaire debatten. We hebben heel veel moties ingediend. We hebben Kaanvraag ingediend. Dat gaan we lokaal ook doen. Ik moet wij eerlijk lopen... zeggen dat dat inderdaad waar is. Dat er een enorm uithoudingsvermogen is van de heer Rassenkant. Oh, ja? ja, zeg maar. Dank, maar... Katlijn. Dat waardeer ik zeer. Ja. Uh, dat doen we met heel veel plezier. We werken constructief. We willen graag besturen. En dat betekent dat als wij... En, en die kans is, is, denk ik, in Rotterdam nog het grootst. Als, als links de poot stijf houdt... en in dit geval leefbaar he, met die identiteitspolitiek buiten de deur houdt... dan kunnen we een eind komen. Tot slot nog even vragen. Wat hebben jullie nou geleerd van deze verkiezingen, meneer Azarkan? Nou, wat ik in ieder geval geleerd heb... kijk, ikzelf ben nu een jaar uh, in de politiek bezig... daarvoor heb ik nooit iets in de politiek gedaan... en ik heb gezien dat uh, de dynamiek van een gemeenteraad... echt ontzettend anders is dan van een landelijke verkiezing. Namelijk? Nou ja, dat gaat erom... is dat die teams natuurlijk in essentie ook concurrenten van elkaar zijn. Ja. En dat heeft zijn voordelen. Je ziet mensen echt in hun netwerk op zoek naar steun gaan. Maar het brengt ook die samenwerking... geeft dat af en toe ook wel een deukje. En dan is het wel zaak om de boel goed bij elkaar te houden. En nu mevrouw Buitenweg? Nou, dat is ontzettend belangrijk is om in gesprek te blijven met bewoners en niet alleen campagne te gaan voeren, zeg maar, net een paar weken van tevoren, maar dat gewoon te blijven doen. Dus dat is ook ons vaste voornemen. Ja, en, en meneer Paternotte? Ja, de campagnevoerder werkt. Want je zag de laatste dagen dat we flink scoorden boven de laatste, de laatste peilingen. Uh, en dat er nu D66 nog wel steeds de grootste progressieve partij in Nederland is. Ik heb zelf heel veel tijd op de Bible Belt doorgebracht. Omdat ik dacht, ik ga naar de afdeling Is Zo'n een... Jan. Ja, maar dat nou, is een lokaal thema dat daar heel erg speelt. Althans, ik probeer het op de agenda te zetten met, met enig succes. De koopzondag. Dat zijn de plekken ja, cool. in Nederland waar ondernemers nog steeds niet de vrijheid hebben... om te bepalen of ze op zondag een winkel willen openen. Die hebben daar veel last van, omdat het dan in buurgemeenten wel kan. In, uh, nou ja, ik hoorde uit Harderwijk en Rijse Holte ook dat dat nu plekken zijn waar uh, de partijen die er wel voor die vrijheid zijn uh, ja, aan het oprukken zijn. In Harderwijk zelfs nu een meerderheid. En heeft het hier ja, enorm veel stemmen gebracht? En Harderwijk hebben bij een zetel gewonnen. Dat is uh, 50% winst, van 2 naar 3 namelijk. Dus dat is een enorme overwinning. <lacht> Ja, yes, uh, statistiek, Jan? En ik hoorde inderdaad van onze <laughs> lijsttrekker Harderwijk... die had een mooie uitspraak. Daarmee is Harderwijk definitief los van de Bijbelbelt. Ik vind het ook wel belangrijk. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de betaalbaarheid van woningen... of de huren, dat dat eigenlijk een belangrijker thema ja, is. Natuurlijk ja, oh, ja. Dat dat ook te maken heeft met de zoiets... levendigheid van een stad. Er is nog een, een hele pool we... waar we het over kunnen hebben. Maar ik wil u in elk van alle drie bedanken voor dit gesprek. Farid Azarkan van Denk, Katalene Buitenweg van GroenLinks... en Jan Pattenotte van D66. Graag gedaan. Dank u wel. En ik, uh, u hebt het daar straks ook al gehoord. In de studio van Het Oog vanavond live muziek van Her Majesty. Ze speelden al een cover van Crosby Stills Nash Young. En dan gaan ze volgens mij nu weer om. Welk nummer gaan we nu horen? Dit is uh, een, een nummer van Crosby Stills Nash. Dus zonder Young. Oh. En dat heet. Uh, een grote hit was dat. Uh, geschreven door Graham Nash. En dat heet Just a Song Before I Go. To get back home And when we opened up the door I had to be alone She helped me with my suitcase she standing Majesty. U kunt ze vanaf april overal in Nederland zien met hun tribute aan Crosby, Stills, Nash en Young. Heren, dank jullie wel. In Amsterdam was vandaag een symposium over misofonie, het eerste ooit in Nederland. Misofonie komt van het Griekse woord misos, haat, en foné, geluid. Het is het fenomeen waarbij onschuldige geluiden heftige gevoelens oproepen, van irritatie, walging en soms zelfs dus haat. Hier in de studio is de organisator van het symposium psychiater Damian Denies van het Amsterdamse Medisch Centrum. Goedenavond. Goedenavond. En Tineke Winterberg, voorzitter van de vereniging Misofonie Nederland. Ook welkom. Dank u wel. Mevrouw Winterberg, u heeft misofonie. We hebben met u afgesproken dat we u een aantal geluiden laten horen. Niet om u te plagen, maar om even duidelijk te definiëren waar het nou precies om gaat. Laten we naar het eerste geluid even luisteren. Dit klinkt voor mij als een heel onschuldig geluid dat bij de ochtend hoort. Maar voor u is dit anders? Ja, dit is echt uh, wat we dan noemen een trigger. Een triggergeluid, ja. W wat triggert het dan? Nou ja, nu wist, wist ik dat het kwam, dus dan gaat het wel. Maar uh, het is uh, ja, op zijn minst onrust. En als het te lang duurt, dan ja. ah, het moet stoppen. het stoppen. En, ah. en hoe gaat het dan? Want u, u doucht toch wel eens? Ja, zeker. En dat is het gekke, ja. Uh, dat geluid kan ik beter hebben als ik het zelf maak. En op een of andere manier klinkt het ook anders. Maar als ik in een andere ruimte ben, mijn partner doost, mm, nee, dan loop ik naar beneden. Ja, ik, ik wil nog even naar geluid luisteren. Hm. Hoe is dit? Ja. <laughs> nou, ik vind nou, ja. dit zelf gewoon een irritant geluid. Maar voel je ze ja. het anders? Ja, dit, nou, dit is toevallig geen triggergeluid voor mij, maar het repeterende dat erin zit, dat kan, ja, ieder geluid dat zo repeterend is, dat kan op een gegeven moment. Uh, oh ja. Maar u zat net ook in, al in de studio toen, toen de muzikant van Her Majesty nog speelde, dat is ja. natuurlijk ook repeterend geluid. Nou, het is anders, anders. Ja, anders, ja dat het is wel niet. anders. Nee, over het algemeen niet. En uh, het is natuurlijk wel heel persoonlijk. Um, wat, over het algemeen vind ik muziek juist heerlijk. Maar er kunnen stemmen zijn. Of uh, bepaalde uithalen. Of bepaalde kleine geluidjes die erin verwerkt zijn. Ja, die, dan kan het ook misgaan. Nog even een geluidje. Ja. Ja, wat zit wat, er van dit geluid? Nou, dit, deze zit wel in mijn top drie. Is dat zo? Ja, ja. Wat, wat, wat, dit, hier wordt gewoon in, in mijn oor onschuldig een toch gekregen. Knaagt. Ja. Voor, voor u is nou ja, dat anders? Ja, en, en dat is ook het gekke uh, met misofonie. Ik weet natuurlijk dat het een uh, onschuldig geluid is en dat het gewoon uh, hey, iemand eet iets heel normaal. En een wortel maakt toevallig veel lawaai, dus je hoort het ook heel goed. Maar het maakt iets in mij los. Dat is ja. Het is heel moeilijk te vatten. Wat dan? Ja, het, is, het is wel echt die, uh, die woede, het is echt een, een vlucht- of vechtreactie. Dus je wilde echt acuut van weglopen. of juist iemand een knal verkopen. want je wil dat geluid niet horen. omdat oh ja. het zoveel bij je losmaakt. En het is echt even. Echt van de andere maakt het dan orde. Ja, het is gewoon de oorlogsspui. Ja, het is die woede. En het is geen. Woede, gewone uh, irritatie. Je ja, ja. zegt al van uh, sommige geluiden. Nou, die vind ja. ik gewoon irritant. Als dus er iemand heel vies zit eten in de, in de trein, echt te smakken. Dat vindt iedereen wel ja. irritant. Um, maar misofonie gaat zo, niet zozeer over iets irritant nee. vinden. Het, je weet dat het normale geluiden zijn, maar het, je, echt, het is een ontploffing. Het is een kortsluiting ja. in je En hoofd. maakt het voor Voeden. u dan nog uit wie dat geluid maakt? Dat maakt een beetje uit. Ja? Ja. Ja. Dat, nou, in die zin dat uh, de mensen die... Um, ja, die het meest om je heen hebt, en dat zijn vaak je gezinsleden... die uh, hoor je natuurlijk vaak. Als dus je twee, drie keer per dag uh, samen eet... en eet- en drinkgeluiden zijn wel de meest voorkomende triggers... Uh, ja, dan krijg je brein eigenlijk heel veel training daarin. Dus je kent die geluiden heel goed. U filtert Je kan ze voorspellen. Maar in een restaurant begint u bloed te koken? Nee, dat valt mee. Ja. Dat valt mee, omdat er daar juist heel veel afleiding is... Er zijn andere geluiden, er is wat drukte. Je eet vaak met mensen waar je niet elke dag mee eet. Ja. Dus dan val je een aantal ik nu een aspecten appel weg. Als je niet eten, dan heeft u daar echt last van. Ja. Ja, ik <laughs> ja. kan het niet anders brengen. Ja. Meneer ja. Denis, u bent min of meer de ontdekker van misofonie. Ja, we hebben het als eerste beschreven met criteria waardoor dat het een stoornis is in ons vakgebied in de psychiatrie. Dus daarvoor bestond het helemaal ja. niet. Maar hoe ontdekt u eigenlijk dat geluid, dit soort heftige emoties oproepen? Het was heel toevallig uh, dat ik uh, iemand zag bij mij die kwam uh, voor. Uh, ik zie dus veel mensen met dwangklachten. Dat zijn mensen die heel veel poetsen en handen wassen. En er kwam iemand bij mij en uh, die werd doorgestuurd omdat die mevrouw geobsedeerd was met iemand die nieest. En uh, die obsessie die leidde ertoe dat die mevrouw heel boos werd als ze iemand hoorde niezen. En zelfs eigenlijk een televisie door de kamer had gegooid uit boosheid. Ze had werkelijk iets ah, gedaan. Ja. En men wist niet goed wat, wat die mevrouw had. En uh, die werd aan mij doorgestuurd. En ik wist het ook niet goed. Want dat, zij beantwoorden niet aan de criteria die we nodig hebben... om een dwangstoornis vast te stellen. En als ik elke rijtje afging... was er eigenlijk helemaal niets waar die, die, die, die, die, die klachten aan voldeden. Dus dat was tot, tot dan onbeschreven. Maar goed, dat is maar één persoon. En toevallig een paar jaar later was er eenzelfde soort van geval van een mevrouw... Uh, en die was uh, als die haar, haar partner hoorde ademhalen in bed, dan wouden die, wouden die hem wurgen. Zo ver ging dat. Echt. Zo ver gaat het, ja. En Echt ook dat dat bijna kantje boord werd. Er zijn, ik ken weinig mensen die effectief anderen hebben gehoord of iets aangedaan. Er is één geval dat ik ken van iemand die in de gevangenis zit omwille van een uh, redelijk uh, vergaande agressieve act. En die beweert dat dat komt door misofonie. Maar de gedachte dat men anderen echt iets wil aandoen, pijnigen, burgen, vermoorden. die komen heel frequent op met mensen met misofonie. Ja, op het symposium van vandaag werden ook geluiden hard afgespeeld. Hè, voor een zaal vol met mensen met misofonie. Wat bracht dat teweeg eigenlijk? U begint helemaal een beetje te glimlachen. Nee, ja, het is wel grappig, ja, want uh, ik kwam dus binnen met een glas uh, thee. Uh, en dat, ik werd meteen uh, door Tineke erop gewezen dat dat toch niet heel gepast was. Dus ik we hebben ook het, het symposium open. Met maar thee verzoek... maakt toch geen geluid? Nee, maar drinken Ach, of, of eten kan bij deze mensen toch wel ja, ja. Uh, tot uh, je afleiding... of, of je woede leiden. Dus we hebben dat dus niet gedaan... Um, en dan werden er inderdaad werden geluiden gespeeld. En ja, mensen ergeren zich daaraan. Ja, erger is misschien te zwak hè, Want dan zitten we weer in die valkuil dat een beetje irritatie is. Nee, het roept heftige reacties op die oncontroleerbaar zijn. Ja. Daar gaat het om. Mevrouw Winterberg, heeft u het eigenlijk altijd gehad? Nou... Ik heb het pas uh, bijna vijf jaar geleden uh, ontdekt. Dat het echt een aandoening is. Um, maar als ik zo terugdenk, dan moet ik het rond mijn elfde denk ik, ontwikkeld hebben. Ja, en hebt u er echt last van in uw dagelijks leven? Ja. ja? ja. Het, het, het, het, het belemmert u in dingen? Ja, absoluut. Ja? Ja, je, gaat, je gaat je hele leven uh, aanpassen. Uh, bepaalde etenswaren niet kopen. Uh, Noem eens wat, wat een wortels en appels. Nou ja, ja liever niet. <laughs> nee. Liever niet, mijn partner eet ze. Maar uh, dan wel uh, niet naast mij. eventjes uh, Ja, en, naar en een nou, nou hoor, hoor ik u erover vertellen en, en ik hoor meneer De Niester erover praten. En het, het is dus blijkbaar wel een echte aandoening. Maar veel mensen denken natuurlijk: ach, kom nou, dit is aanstellerij. He? Ja, zeker. Ja, ik denk, ik, omdat het zo herkenbaar is, zeggen veel mensen: ja, ik vind het ook wel irritant als iemand in de bioscoop chips eet. Maar daar gaat het echt niet om. Deze mensen uh, lijden echt... in de zin dat zij hun leven aanpassen. Sommige mensen lopen met koptelefoons rond of scheiden... of eten niet meer met de familie. Uh, sommige mensen kunnen niet meer werken, uh, verhuizen. Dus de impact van die klachten op het leven van die mensen... is echt wel heel indrukwekkend. En kun je ze be behandelen, die klachten? Ja, voor een stukje wel. We hebben een behandeling bedacht in het AMC... Um, die bestaat uit een aantal componenten. En een van die componenten is erop gericht om de aandacht van mensen te doen afleiden. Dus je kan mensen trainen zodanig dat de aandacht voor het geluid minder wordt. Kunt u een voorbeeld geven wat u dan doet? Um... Ja, maar heb jij de, de behandeling gehad of niet? Misschien kan je iets over vertellen. Ja, ja, ja zeker. Ja, ik, ik heb de behandeling gevolgd met AMC. En wat, het heeft mij absoluut uh, geholpen, niet genezen. Um, en met name de aandacht verleggen heeft mij heel erg geholpen. En het klinkt heel simpel. Dat klinkt als van, joh, je moet er niet zo op letten. Maar je aandacht die haakt zich als het ware vast aan je triggergeluid. En dan kun je het... Je kan alleen nog maar daarmee bezig zijn. Dan raak je door zijn. geobsedeerd. Ja dat, nou ja, dat ben je al. Je hebt al een hyperfocus ja. ervoor. Maar dan, hey, als die een triggergeluid zou zijn, dan gaat mijn aandacht daar naartoe. Dus om die aandacht te verleggen, ja, dat gaat niet zo. Dat kun je niet dan? van de wat, wat, een op de andere dag. Dat of, moet je echt trainen. Ja, en, en u bent ervoor behandeld? Ja. En wat, wat deden ze dan? Nou ja, ik heb geleerd om dan bijvoorbeeld de aandacht naar, uh, naar mezelf te verleggen. Dat ik. Nou, hoe zit ik erbij? Uh, hoe voelt alles? Ben ik dat wel ontspannen? Helpt. Ja, het klinkt heel Stukje... simpel, het helpt een beetje. Het helpt een beetje. En, Ontspanning is heel ja. belangrijk. Uh, aandacht uh, ja. afleiden. Wat wilde u zeggen? En ook een ander stukje is het geluid. Dat vind ik ook wel eens zie. Dat is wel mooi gevonden. Uh, een van onze therapeuten heeft het bedacht... dat mensen met dat geluid wat men haat... dat men daarmee aan de slag gaat. En een geluid dat erop lijkt... daardoor weeft. Dus als iemand... Uh, een hekel heeft aan het eten van chips... en daar agressief van wordt... en het eten van chips lijkt op voetstappen in de sneeuw... wat niet zo onaangenaam is... dan wordt dat door elkaar verweven... en men vraagt mensen om daar filmpjes mee te maken... en die geluiden naast elkaar te gebruiken. En zo en ik... kun je er toch mee omgaan. En zo kan je er toch mee omgaan. Ja, ik, ik, uh, ik sprak met Damian Denise en Tineke Winterberg. Ik dank u allebei voor uw komst naar Hilversum. En nu iets heel anders, nu we het over geluid hebben... we gaan luisteren naar Zingende Schoonmakers. We willen Israël gewoon Dat was een fragment uit het Schoonmakersparlement. Een film over hoe schoonmakers in Nederland... steeds meer opkomen voor hun belangen. Ze willen beter loon, maar ook meer respect. De maker van de film is Leon van Goedenavond, Leon. Goedenavond. Ja, het Schoonmakersparlement, dat is een soort parlement... waarin schoonmakers gekozen worden. Hoe zit dat in elkaar? Ja, precies zoals jij het zegt. Oh ja? Schoonmakers hebben zichzelf georganiseerd... en ja? ze houden eens per CAO-ronde verkiezingen... waarbij schoonmakers een hele land parlementsleden kunnen kiezen. En die parlementsleden tegenwoordig vervolgens hun ja. belangen. Is het gewoon een soort vakband eigenlijk? Nee, het is, echt, het lijkt echt, het is de Eerste Kamer. Het zijn er 75, het okay. zijn er nu 50. En ze vergaderen samen, ze hebben een regering. En ze hebben een president, die zit nu naast me. Dat is Kadisha. Ja. Uh, dus het is echt een, een, een parlementsvorm. Ja, ik, ik ga zo meteen met jouw buurvrouw praten. Maar wat maakte dit schoonmaakparlement zo interessant voor jou als, als maker... Nou, ik zag ooit een foto hangen uh, in het uh, hoofdkantoor van de FNV van een groep mensen die ik niet kende en niet kon plaatsen. Wat, en dat bleek het schoonmakersparlement te zijn. En ik stond toen voor die foto en ik was heel erg gefascineerd. Omdat het, het waren dus 75 mensen van zeer verschillende etnische achtergronden, dat was meteen duidelijk. Uh -huh. Het was ook meteen duidelijk dat ze wel het, het een en ander meegemaakt hadden in hun leven en hun, en hun gezichten te zien. En ze hadden een hele strijdbare blik. En toen hoorde ik dat dat het schoonmakersparlement was. En ik, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist helemaal niet wat het inhield. Nee. En ik was er eigenlijk meteen door gefascineerd. Want ik dacht, het is eigenlijk een film, als je daar dus een film over zou maken... wat ik dus nu gedaan heb. Het is eigenlijk een film over, uh, over strijd, over, uh, over emancipatie, over identiteit. Eigenlijk de thema's die nu zo'n belangrijke rol spelen in politiek. Mm -hmm. Maar dan uh, bij schoonmakers. Ja, je zei al, naast jou zit uh, Kaja Tahiri, de president van het schoonmakersparlement. Goedenavond, mevrouw Tahiri. Goedenavond. U wordt ook gevolgd in de film. U bent vanaf, begin, ja. uh, vanaf het begin in 2010 president van, van dat schoonmakersparlement. Doet u ja. ook nog altijd schoonmaakwerk? Ja, ik werk gewoon nog steeds uh, als schoonmaakster. Eigenlijk leidinggevende van de schoonmaakgroep. Uh -huh. uh, en hiernaast doen we dan uh, ons vakmanswerk ook ja. als vrijwillig. In de film zien we u uh, vooral toespraken houden. We luisteren even naar hoe u het parlement toespreekt nadat de cao-onderhandelingen teleurstellend zijn verlopen. We zijn normaal begonnen met praten. We hebben veel kunnen praten, we hebben veel dingen kunnen bereiken. Loongebouw, ziekteverzuim is goed geregeld. Maar toen het aankwam dat wij maar een beetje een paar centen erbij willen, voor onze gezinnen, voor onze kinderen, hebben ze ons laten stikken. Ja. Ja, wat is eigenlijk het belangrijkste wat jullie bereikt hebben tot nu toe met het schoonmakersparlement? Uh, ik zeg altijd zichtbaarheid sowieso. Dat is echt voor ons het belangrijkste. Zichtbaarheid? Uh, de, zichtbaarheid. We zijn eindelijk schoonmakers. We de eindelijk erkend. En nog steeds niet hoe het moet. Maar we zijn goed op weg. Uh, we hebben... Wel wat loonsverhoging ook iedere keer gekregen. Het belangrijkste is de wachtdagen hebben we ook in de loop van de jaren weggekregen. Mm -hmm. En uh, wij worden gehoord. Dat is voor ons het grootste punt en gezien. En, en hebt u ook het gevoel dat er nu meer respect is voor schoonmakers? Het is er wel, maar we zijn er nog niet. Nee? Uh, ik zeg altijd, uh, als uh, werkgevers echt het respect tonen aan schoonmakers... dan hoeven wij niet meer de straat op. Dan hoeven wij niet meer uh, onze rechten te eisen. Die, die bied je gewoon dan aan. En dat is uh, het geval nog niet. Ja. Leon, jij hebt schoonmakers gevolgd bij hun werk. Hè. Wat zie je dan? Hoe wordt er op schoonmakers gereageerd? Wordt er op ze Gemakkelijk bijvoorbeeld? Nee, we wordt niet op zijn neer gekeken. Dat is altijd ongemakkelijk. Dus je, dat, ik denk dat mensen dat ook herkennen. En de trein zijn tegenwoordig schoonmakers van deel zichtbaar. En je ziet altijd dat er een soort... Dan gaan mensen bijvoorbeeld... Of ze negeren schoonmakers. Dat is, vind ik een buitengewoon bot. En dat is dus juist onrespectvol. Mm -hmm. Maar of het, het tegenovergestelde gebeurt. Mensen gaan het bijna overcompenseren. gaan dan eh, zeg maar, kopjes uit de weg ruimen. En dan kan ik u even helpen. En dan zal ik het oh, ja. even weghalen. Het wordt altijd zo'n heel ongemakkelijke situatie. Uh, en het, ik heb, bij alle scènes die ik heb gedraaid. Uh, voor de film waar uh, schoonmakers aan het werk waren. En daarna mensen kwamen die geen schoonmaker waren. Die gewoon in, in dat gebouw ook werkten. Zag je dat die verhouding. Dat er iets in die verhouding niet klopt. En uh, ja, ik vond dat heel fascinerend om naar te kijken. Want het is, het is of het een, of het is negeren... of het is overdreven bijna, ja, bijna op een paternalistische manier behulpzaam willen zijn. Ja. Het is nooit de verhouding die je gewoon hebt met iemand... die in hetzelfde gebouw ook ander werk doet en geen schoonmaker is. Nee. Ze hebben, dat zie je in jouw film, ook wel duidelijk liefde voor hun vak, hè? Zeker. Uh, kijk... Niemand vult op de lagere school als je een beroepskeuzetest uh, moet doen. En je moet invullen wat je later wil worden. Vult op nummer 1 en ik wil later schoonmaker worden. En ook en niet iemand. op 2 en, en, en, nee. en niet op 3. en niet op 4. Dus, nee. Dus je rolt in dat werk. En sommige mensen hebben bedacht dat het zal wel voor tijdelijk zijn. En doen het vervolgens hun hele leven hmm. tijdelijk. Uh, iedereen heeft een andere manieren waarop hij dat werk terechtgekomen is. Maar het is altijd een, nou, niet eens een tweede, is een derde of vierde keuze geweest. Maar dat wil niet zeggen uh, dat je als je dat werk vervolgens eenmaal doet. Dat alles wat andere mensen ook met werk hebben... beroepseer en beroepscodes en een soort ambachtsliefde... dat dat allemaal niet vanzelf komt als je het eenmaal doet. En dat vond ik heel fascinerend. Nou, je weet dat het werk is waar sommige mensen nou, niet per se op neerkijken... maar een soort rare verhouding mee hebben. Mm -hmm. Het is niet het vak wat je misschien ooit had bedacht dat je ging doen. Maar nu je het eenmaal doet, ben je daar ook, ja, heb je ook gewoon beroepseer en beroepstrots. Ja. En dat komt wel vaak terug in de ja. film. Ja. Mevrouw Tahiri, doet u het werk ja. ook nog steeds met plezier? Ja, zeker. Ja. En dat wat wat ik vindt doen u er de... mooi aan? Ja? Uh, mensenwerk, het is mensenwerk. Het is ook wel eens soms uh, om te benoemen ondankbaar werk, maar zelfs dan. Mm -hmm. Want uh, ik werk bijvoorbeeld in een ziekenhuis en als de patiënt dan al tevreden is... als ik uh, zijn kamer heb gedaan en uh, het glimlach en het praatje af en toe wat je mag met uh, zo iemand... dat is al uh, voor mij voldoening. Ja, dan, dan hebt u het gevoel dat u gezien wordt. Dat er ge ja, gewaardeerd ja, wordt wat u doet. Ja, ja, Want het erge van schoonmaken is natuurlijk dat het ook weer zo ontzettend snel vuil wordt, hè? Ja, dat is ook het andere kant. En dat is wat ik zei: van, dat het soms ondankbare werk is. Uh, een voorbeeld: uh, je hebt net de vloer gedwaald, maar ja, mijn en de verpleging, of ja. wat dan ook, moeten ook gewoon zijn werk doen. Dus ze lopen we gewoon eroverheen. Ja. Je ziet ja. in de film dat dat schoonmaakparlement eigenlijk al veel bereikt heeft. Maar het kan natuurlijk mm -hmm. altijd nog beter. Waar gaat u voor strijden dit jaar? Uh, waar wij dit jaar voor gaan strijden, uh, eigenlijk. Wat moet er uh, nog, er nog gebeuren? Uh, het respect wat wij roepen iedere keer uh, is naar mijn idee nog niet voldoende. En uh, dat, daarom zei ik in het begin van als je me respecteert, geef je me gewoon mijn rechten. En uh, als je ook uitkomt, dan leef je na. En dat is tot heden nog niet helemaal in orde. W -w Want wat, wat vindt u dat er nog meer moet gebeuren? Uh, wat, maar, maar, ik, ben, uh, ik zeg altijd, ik was, op de ik was in de kelder. Ik wil graag naar de begaande grond, maar ik ben er nog niet. U zit nog ik, ergens uh, tussen de kelder en de begaande ja, grond? Uh, ja, zeker. Oh, dus ja. zolang ik niet op de begaande grond ben, uh, ja. gaan wij door. Maar het is ook wel uh, bijzonder dat er nu een film over u gemaakt is en over uw beroep, hè? Door Leon van Donschot. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is ook een hele Ben doe je er ook eer, trots op? Absoluut. Heel erg trots. En ook een hele eer om met Leon samen te werken. En ook dat hij gewoon onze wou volgen. Dus dat is voor ons ook weer de zichtbaarheid naar voren komen. Ja. Dat is voor de schoonmaker uh, absoluut een eer. De film is genomineerd voor een prijs op het Movies That Matter Festival, hè Leon? Mm -hmm. Ja, klopt. Voor en, beste film. Ja. Voor beste film. En, en morgen hoor je of jullie dat zijn? Of jullie die, die... Nee, dat niet. Nee, Volgende oh, week vrijdag. Okay. En ja. er komt ook ja. nog hij op gaat, televisie, uh, ja, hij gaat zaterdag in première op het festival. En 16 april, dus op een maandag, is die, uh, wordt hij bij de NPO 2 uitgezonden. We door, gaan het uh, allemaal op de voet volgen. Ik sprak met Leon Verdonschot en Kadja Tahiri. Dank jullie wel allebei. En Dank en je al. Dit was Met het oog op morgen. Na twaalfen nooit meer slapen. Met als gast documentairemaker Jacqueline van Vught. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Simone Weimans. Ik wens u een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Is het tijd voor mich zu gehen. Was ik nog te sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. NPO Radio 1. Goedemiddag, Juffrouw vrouw Aibagawa. Het is een verhaal over een onmogelijke romans. Goedemiddag, meneer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 De kleur kan aan uw haar aangepast worden... en sommige apparaatjes zijn volledig in uw oor verborgen. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzevers.nl slash mythes. Koop nu Pocon bio en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar pocon.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzevers.nl slash mythes. De Renault Talisman.